Het is middernacht, het begin van zondag 25 september. Jeroen Tjepkma met het NOS-journaal. In Londen hebben 12.000 moslims een manifestatie bijgewoond tegen terrorisme. Ze spraken over een gematigde, tolerante invulling van hun geloof. De bijeenkomst was georganiseerd door de Pakistanse moslimgeleerde... Mohammed Tahir Qadri, die vorig jaar in het nieuws kwam... toen hij een fatwa uitsprak tegen terreur. Hij riep de fundamentalisten op om deel uit te gaan maken... van de gematigde islam. 99 van de moslims veroordeelt terrorisme... maar hun stemmen worden zelden gehoord. Ze worden overstemd door het gebrul van de extremisten, zei hij. Boze Indianen hebben in Bolivia de minister van Buitenlandse Zaken gegijzeld. Ze deden dat tijdens een protestmars richting de stad La Paz. De Indianen zijn tegen de plannen van de regering... om een snelweg aan te leggen dwars door hun leefgebied in het regenwoud. De minister wilde juist onderhandelen met de demonstranten... maar werd gedwongen met hen mee te lopen... Na een tijdje werd hij weer vrijgelaten. De minister wil nu opnieuw praten met de betogers. Hij is zelf ook een Indiaan, net als president Morales. Volgens Morales is de weg nodig voor de verdere ontwikkeling van Bolivia. Het is nog steeds onduidelijk waardoor gisteravond... bij Vlissingen een kerson in zee is ontploft. Onderzoek van de explosieve opruimingsdienst heeft geen duidelijk, duidelijkheid gebracht. Volgens de EOD wijst niet erop dat er een Duitse projectiel... uit de Tweede Wereldoorlog is geëxplodeerd en ook zijn er geen andere sporen aangetroffen. Het onderzoek wordt nu weer overgedragen aan de Zeeuwse politie. Het gebied rond de Kesson is inmiddels weer vrijgegeven. In de Eredivisie is de topper tussen Ajax en Twente onbeslist geëindigd. Het werd in de Arena 1-1 door goals van Soleimani en Luc de Jong. PSV boekte een 7-1-overwinning op Rode JC... onder meer door vier goals van Mertens. Verder werden gespeeld NAC FC Utrecht 1-0... E ADO Den Haag VVV Venlo 2-0 en Heerenveen Herakles 1-1. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen zonnig, tot 20 graden aan zee en 24 in Limburg. Tot zover het NOS Journaal. Dit is de verkeersinformatie een melding op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Hier interview ik elke week een gast die op een kamer even tot rust mag komen. Nou, en deze man die kan wel wat rust gebruiken, want hij zat uh, net nog in het vliegtuig... en kwam vanuit Moskou even terug naar Amsterdam... Hij is in Moskou namelijk uitgever en groot geworden met bladen... zoals de Cosmopolitan en de Playboy. Maar hij runt daar ook enkele kranten. Daarnaast heeft hij in Nederland ook een krant, want hij is mede-eigenaar van het NRC. En hij was in Amsterdam om even te preken voor eigen parochie. Dat deed hij in de Duif hier in Amsterdam. En de Duif is een kerk die omgebouwd is tot theater. En hij sprak daar over Rusland en hij sprak daar over Nederland. En dat gaan wij nu ook doen hier achter de deur van kamer 108... Is niemand minder dan Dirk Sauer? Ik klop, misschien slaapt hij, want hij heeft natuurlijk toch een lange dag al achter de rug. Ach, hey, Dirk. hallo. Dag Dirk, kom binnen. Ja, dankjewel. Ja, is, uh... ja ik uh, vertel net op de gang dat jij echt uh, gevlogen bent. Volgens mij landde je op Schiphol om. Om uh, uh, kwart voor acht. Kwart voor acht. En om kwart over acht moest je al uh, in, in de duif uh, ja, uh, optreden. Het ging net. En toen uh, op je fietsje hier naartoe? Ja. Hoe ben je eraan toe? Uh, nou, het nee, gaat goed. Uh, uh, het is natuurlijk twee uur s'nachts inmiddels voor mij. Moskou uh, <laughs> ah. tijd. Moskou tijd. Het was natuurlijk vroeg vanmorgen. Dus, uh, maar we houden het uh, nog wel een uur vol. Ja? Ja hoor. Uh, Want ik weet ook dat je... Nou, je, je hebt het druk en je, je vliegt dan heen en weer. En je uh, ontspant altijd graag uh, door een stukje yoga. Ja, dat hebben we vandaag ook gedaan. Ja? Elke dag. Waar, waar heb je thuis gedaan of in het vliegtuig? Of? Nee, vandaag thuis. Want ik had dus vanmorgen het vliegtuig gemist, um, ik was vanmorgen al heel vroeg op het vliegveld, maar um, dat is me nog. Ik heb echt honderden, misschien duizenden keer gevlogen, maar nog nooit overkomen, ik was mijn paspoort vergeten. En nou ja, dus toen moest ik weer terug naar huis. Maar het overkomt je nooit. En waarom dan juist vandaag, als je toch een belangrijk optreden hebt in ja. de Duif? Ja, ik, ik zei al tegen Vivien de organisator... Zouden we dan toch zenuwen zijn? Maar uh, um, ja, ik weet niet. Waren het zenuwen? Want ik, ik zag nou. jou uh, optreden daar in de Duif. En jij staat dan wel midden in de schijnwerpers. Vind je dat leuk? Nou, ik hou wel van spreken in het openbaar. Ik, ik, bedoel, ik, ik, ik, ik praat altijd zonder tekst. Um, en dat heeft wel iets spannends. Omdat je dan... Je kan niks oplezen. Dus uh, ja, als je het kwijt bent, dan ben je het ook echt kwijt. En uh, dan loop je vast. Um, dus ik, ik laat het gewoon gebeuren. Uh, maar ja, eigenlijk ben je ook een, een uh, grote man altijd achter de schermen. Jij zegt altijd, ik omring me door goede mensen... En dan, dan lukt het meestal. Maar als je achter de schermen. Uh, hou je dan ook vaak van dit soort. Ja, want ik zag het ook wel een beetje als pep talk. Als echte preek. Ja. Uh, om mensen te motiveren. Ja, ik denk dat dat. Dat is mijn ding. He, mensen enthousiast maken. Uh, laten geloven in iets waar ik overigens dan ook zelf in geloof. Want anders werkt het niet. Ik kan niet mensen uh, enthousiast krijgen voor iets fakes of zo. He, dus. Uh, maar dat is. Ja, dat is, dat is denk ik mijn talent mensen enthousiast maken. Ja. Hoe doe je dat? Nou, omdat ik zelf heel erg enthousiast ben. Is dat alles? Um, nou ja, daar begint het natuurlijk mee. Hè? Uh, maar ik uh, weet ook van mezelf... dat een aantal dingen gewoon niet zo goed kan. Kijk, ik heb vandaag vanavond spraken... Wat, uh, ik sprak niet alleen, ik sprak ook met andere mensen. En sommigen hadden... Uh, er waren drie anderen. En in ieder geval een van had een prachtig geschreven uh, verhaal... Um, dat zou ik ook best hebben willen kunnen. Maar dat zo opschrijven, dat kan ik niet. Dus dan moet ik het meer hebben van de improvisatie. Nou, je, je, je improviseerde, het was losjes. Maar ik merkte wel dat de zaal aan je lippen hing. Nou ja, dat is fijn, fijn, fijn te horen natuurlijk. Dat is moeilijk als je daar staat om, het, om dat precies te bevatten. Heb je ervan genoten? Nou, ervan genoten, dat is... Nou, Kijk, ja, je vindt het natuurlijk achteraf prettig als mensen naar je toe komen en zeggen: Van goh, we vonden dat. Ik ga het applaus. He, applaus, nou ja. Nee, natuurlijk, ja, dat, is, dat is prettig. Ja. Maar denk je dan bij jezelf: goh, misschien moet ik het vaker doen. Misschien moet ik vaker een podium opzoeken. Misschien moet ik eens op tournee? <laughs> nou, nee, nee, dat denk ik niet. Omdat uiteindelijk ligt daar toch niet mijn. Uh... Mijn ambitie, mijn ambitie ligt natuurlijk nu dat ik in Nederland met de NRC bezig ben... om te helpen dat uh, ja, weer de beste krant... Ik, het is al de beste krant, maar toch om, om te proberen daar de volgende stap in te zetten. Uh, in Moskou probeer ik natuurlijk met, met, die, met die tijdschriften en kranten daar... gewoon steeds weer nieuwe dingen te doen, nieuwe dingen te verzinnen. Dat vind ik leuk. Maar ik had ook wel het idee, toen ik jou daar zo uh, echt zag preken voor eigen parochie... Uh, je wilde ook wel echt je boodschap uh, uh, overbrengen. Je wilde het wel echt kwijt. Je dacht wel jezelf van, ja, ik heb hier echt een verhaal. Dat moet gehoord worden. Ja, en, en ik heb over sommige dingen ook wel heel erg een hele mening. Alleen, ja, er zijn zoveel mensen met een mening, weet je wel. En ik wil, ja, ik heb dan, ik heb dan niet... Zou uh, ik zeggen, maar, ik wil niet de politiek in of zo. Of ik wil niet... Uh, uh, um, daar echt een ding van gaan maken. Uh, maar goed, als ze me vragen. In dit geval werd mij gevraagd: van, wil je zo'n verhaaltje houden? Nou ja, uh, why not? Het ging over Rusland en Nederland. Daar gaan we uh, zeker nog op terugkomen, deze uitzending. Uh, maar ik neem ook altijd even met mijn gasten uh, het nieuws door. Van afgelopen week of ja. Voor jou moet het natuurlijk even gaan over de grote Poetin... Ja. die terug op het toneel verschijnt als president. Ja. Schrik jij daarvan? Nou ja, je schrikt er natuurlijk niet van. Ik heb het vanmiddag in Rusland op de televisie gevolgd. Alle Russische zenders zonden dat allemaal rechtstreeks uit. Dat, dat grote congres van die partijen van Poetin... Waar, ja, een soort, ja, het deed me heel erg denken aan de oude Brezhnev-tijd. De, de, de applausmachine geen kritisch woord, geen, geen reflectie, geen... Uh, geen uh, Alsof de Messias terug op aarde ja, was. Ja, en, en, en ook dat, dat alles geweldig was... en dat hij het allemaal fantastisch gedaan had. Terwijl natuurlijk Rusland een land is met heel veel problemen. Um, en, en heel veel oppositie en kritiek en, en, en spanning. Um, dus ja, dat, het, het, het was echt back to the future. Het was, je voelt gewoon in Rusland nu dat je... Als je naar het journaal kijkt, dan onder Brezhnev was het nog minder. Dan had je toch nog iets meer het gevoel dat ook anderen aan het woord kwamen. Maar ja, onder Poetin... Het journaal opent met Poetin, het is halverwege met Poetin en het eindigt met Poetin. En het is gewoon... Uh, ja, het is een karikatuur aan het worden. En ik denk dat die ja, hij, hij kan natuurlijk geen afstand nemen van die macht. Dat zien je natuurlijk heel vaak bij leiders. Hè. Als ze eenmaal in zo'n positie zitten... dan kunnen ze er niet meer vanaf. Maar ik denk wel dat het een hele domme beslissing is. Want um, je merkt gewoon in Rusland... dat, dat met name de, in, in de grote steden... Moskou, uh, Petersburg... dat steeds meer mensen genoeg krijgen van het feit dat één man en zijn kleine uh, uh, kliek om hem heen. alles voor het vertellen heeft. He, er is gewoon natuurlijk een middenklasse ontstaan. En die mensen hebben eigen bedrijven en. en, en, en, en uh, ja, die doen van alles. En die willen ook gewoon invloed kunnen uitoefenen. op waar dat land naartoe gaat. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Want hij kan nu zes jaar president worden. Ja. en volgens mij mag hij dan weer een tweede termijn. Dus dan zijn we nog. Ja, twaalf we zijn jaar... nog twaalf jaar verder. Ja. Ja. Ja. ja, maar ik denk niet dat, het, dat twaalf jaar. Dat hij dat uitzit. Kijk, maar, uh, ik weet, ik bedoel, ik kan niet voorspellen dat het net zo loopt als in Egypte met Mubarak. Maar als iemand twee jaar geleden had gezegd, van, uh, of een jaar geleden: Mubarak is morgen weg. Dat, ja, dat, dat, dat had zeer onwaarschijnlijk geleken. Um, en de positie van Poetin is minder sterk dan dat hij lijkt. Daar nou, ben ik van overtuigd. Als ik zo naar die beelden keek En ik zag met Vedev en dan Poetin, ik dacht bij mezelf, mijn god, ja. dit, is, uh, dit is het Koningshuis. Uh, nou ja, het, is oude, het, het, het is gewoon de oude. is gewoon het oude communistische systeem. Je, je kent die beelden nog van, van Brezhnev en, en al die mannen daar op het Rode Plein. Dit is. Prachtige parade. Het is prachtige uh, all, ja, it's, it's all over again, weet je wel. Um, maar goed, Rusland is natuurlijk wel weer heel veel jaren verder. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die inmiddels... in het buitenland zijn geweest, in het buitenland gestudeerd... hebben heel veel reizen, um, je hebt internet. Uh, ik bedoel, het is niet meer een gesloten samenleving. Poetin heeft het wel geprobeerd om er een gesloten samenleving van te maken... doordat hij de televisie in handen, helemaal in de handen heeft genomen. Bijna alle kranten zijn uh, onder invloed van de staat. Ook jouw kranten? Nee, wij zijn, en dat kan ik in alle oprechtheid zeggen, wij zijn bijna de enige onafhankelijke kranten die nog over zijn in Rusland. Waarom sluit Poetin jou niet? Ja, dat is heel interessant. Um, dat komt omdat wij zijn te klein om een bedreiging voor hem te zijn. He, want onze kranten hebben we oplagen. En om mijn Ru de Russische krant die we hebben, is de meest, dat is de meest invloedrijke Russische, uh, Russisch dagblad voor de voor de, zeg maar, de zakenwereld en de politieke elite. Die heeft een oplage van 70.000. Nou ja, in een land als Rusland met, met 120 miljoen inwoners... is dat natuurlijk weinig. Dus die krant is te klein om echt een bedreiging te vormen. Maar hij is groot genoeg om tegen de buitenwereld... met name het Westen te zeggen... van kijk eens, er is hier toch persvrijheid? Hetzelfde dus hij gebruikt geldt... je? Ja, uh, is een is soort... dat een prettig idee dat Poetin jou gebruikt? Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk een heel onprettig idee. Aan de andere kant, wij doen ons werk uh, volledig vrij... zonder uh, uh, druk of censuur. Um, dus ja, het is wel belangrijk voor het land... Uh, en, en heel veel Russen vinden dat ook heel prettig... Uh, dat wij ze verschijnen. He, want als we er niet zijn... Dan is niemand meer die het zegt. En we hebben dan ook nog de Moscow Times... een Engelstalige krant, nou, die is helemaal kritisch. Leest Putin uh, jouw kranten? die zeker... Absoluut. Dat is de Russische kant. Het is een hele belangrijke kant in Rusland. En heb je wel eens reacties gekregen vanuit uh, Poetin... Uh, of zijn kliek van... Uh, ja, ik, ik, het, het grappige is... dat is het rare van Rusland. Een aantal van die mensen... bijvoorbeeld de woordvoerder van Poetin... die verblijft uh, dagelijks met hem... waar, waar Poetin is, is hij, is hij. Die woordvoerder is eigenlijk wel een, een... ja, vriend is misschien iets te sterk... maar iemand die ik heel goed ken. Um, en waar ik het heel goed mee kan vinden. Maar zeg jij dan ook tegen die woordvoerder... van wat een theater was dat zeggen ja. nou weer op tv? Ja, dat, dat zeg dat, ik dat, ook. Ja. En wat zegt hij dan? Dat vinden ze zelf ook. Alleen, het is een theater in hun eigen belang. Dat is het rare van Rusland. Um, iedereen weet dat het corrupt is. Hey, ze zeggen het ook allemaal hardop. Poetin zegt het ook hardop. Het is corrupt. Alleen, ze doen er niks mee. Uh, ze, zeggen het is een, ze zeggen zelf ook het is een theater zal ik zou me zeggen, hè, zoals we nu hier in de hotelkamer bij elkaar, bij elkaar zitten, Dat zegt hij natuurlijk niet op tv, maar daar doen ze helemaal niet moeilijk over. Maar als jij die woordvoerder goed kent, spreek jij Poetin dan zelf ook wel eens? Nee, nooit. Ik heb hem twee keer uh, de hand geschud en, uh, en, en, en, en kort gesproken, maar uh, is het een leuk mens? Heeft hij humor? Ik, die twee keer is mij zijn. En dat zeggen ook andere mensen die hem ontmoet hebben, zijn bijna dodelijke blik bijgebleven. Die man heeft een soort stalen ogen, die echt door je heen boren. En je krijgt er echt rillingen van lopen er over je rug. Dat is heel erg, je, je voelt gewoon dat dit, is, dit is een, een, een KGB in hart en nieren En... en, en, en, en, en, en Koude, kille man, weet je wel? Maar op deze manier heeft hij. Die... Ik krijg het al koud, dat ik ja. heb het verteld. Nee, maar het is ook heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder. Je kijkt me uit die James Bond films, ken je, weet je wel? Dat, die, die, die, die, ja, uh, natuurlijk! Dat, de, dat, de, dat, de, dat... de Russische slechte ja, ja, ja. En dat Ja, en, maar op vrouwen heeft het een hele erotische effect, blijkbaar. Want heel veel vrouwen. Hij is ongelooflijk populair bij vrouwen in Rusland. Tam is ook zo'n goede vriend van Berlusconi. Ja, absoluut. Die wisselen toch vrouwen die, uit? Uh, nou ja, ja dat, dat, dat, dat is... Ik weet niet of dat nou bewezen is, maar goed. Die Poetin, <coughs> dat is ook algemeen bekend... Uh, die wordt omringd door uh, een hele coterie aan, aan, aan hele mooie Russische vrouwen. En, uh, zijn eigen vrouw schijnt hij al, al, weet ik hoe lang... niet meer uh, gezien te hebben. Dus uh, in die zin, het is niet voor niks. Kijk, Berlusconi en Poetin... die passen natuurlijk geweldig bij elkaar... Nee, dat, dat zijn uh, uh, uh, uh, leiders die uh, bijna die, uh, een enorme greep op hun land hebben, uh, de media controleren. Uh, Schat helemaal rijk zijn geworden aan, uh, aan allerlei via allerlei dubieuze, in onze ogen dubieuze praktijken. Uh, en, uh, en het er ook nog eens heel erg van nemen. En een voorliefde hebben voor mooie en, vrouwen. En een voorliefde hebben voor vrouwen. En je weet ook dat uh, het, het laatste cadeau... tenminste, ja, dat stond dan in de pers, ik ben er natuurlijk niet bij geweest... maar het laatste cadeau van Poetin aan Belosconi was een heel groot bed. <hijen> ja, echt. Schitterend. Ja. Ja. Ah, Schitterend cadeau. Uh, nou, Ik neem nog even een nieuwsfeitje met je door. Uh, Ajax Twente. Ja, jij bent natuurlijk toch geboren uh, Amsterdammer. 1-1, ja. Hoor ik net. Nou, dat is bij ons thuis een heel gevoelig thema. Want mijn vrouw komt uit Enschede en is een enorme twintigfinn. Uh, dus 1-1 is dan wel een goede uitslag, zou ik maar zeggen, in de huizen zouden. En dan uh, ja, het <coughs> laatste dingetje van deze week waren natuurlijk de algemene beschouwingen. Heb je dat nog een beetje kunnen volgen in Moskou? Was dat theater ook te zien uh, op de Moskou? Nee, de... niet op de Russische TV. Nee. Wat ik dan natuurlijk doe is gewoon internet. Internet is natuurlijk geweldig. Ja. Dus ik heb het nationaal en alles uh, heb ik uh, natuurlijk gezien. En... Um... Ik vraag ja. het erom, want nu mag jij even daarover je mening ja. geven. Ik weet dat je ja, van mensen die allemaal een mening ja. hebben... tenzij erom gevraagd wordt. Dus wat vond je ervan? Ja, van nou, doe eens normaal, man. Kijk, ja, nou kijk, als je de tevreden in het Russische parlement ziet... waar ze elkaar dus regelmatig uh, uh, neerslaan... dan gaan ze echt letterlijk met elkaar op de vuist. Um, is in die zin, in die verhouding is het een hele tamme vertoning. Hè? Dus van doe normaal man en doe normaal man. En, daar, en nou, iedereen is daar helemaal over van streek. Als je dus in Rusland woont, dan denk je, jongens, waar gaat dit over? Ik bedoel, waarom zijn ze daar in Nederland zo over van streek? Uh, dus in, daar, ik bedoel, dat vind ik allemaal heel erg overdreven, dat daar zo op gereageerd is. Maar wat ik veel erger vind, is dat bij die algemene beschouwingen... Weer een kans, met name door links, is laten liggen. om de echte problemen. nu eens te benoemen. Um, hef, Jij bent enorm zich... links, hè? Jij bent een medestander van de SP, dus gaf ja, hebben, ja. Nou ja, kijk, ik, uh, kijk, ze laten zich helemaal toch weer opnieuw meetrekken in die. In, in, de, in dat gedoe over Wilders. En dan, en dan uh, doet iedereen heel erg dat Wilders zo'n zo toon aanslaat. En een bepaalde woorden. Maar dat, daar gaat het natuurlijk niet om. He, we, zitten mee, we, we, we koersen met z'n allen. We zitten in het Titanic. He, we, we koersen af op een enorme schipbreuk. He, de, zoals het nu gaat. Um, en dan gaan wij ons druk maken over de... De, de, de, de taal die wordt gebezigd. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om welke koers gaat het schip nemen. Maar je, je, dat vertelde je ook in je preek in De Duif. Je zei van, nou, eh, links is totaal het initiatief kwijt. Maar wat moeten ze doen? Nou ja, laat ik eerst uitleggen waarom ik denk dat ze het initiatief kwijt zijn. Um, kijk, het was Bolkestein, VVD, hè? die laatst tijdens uh, mijn lezing op een hele goede manier... Wilders van repliek heeft gediend. Niet door over zijn toon of over zijn uh, manier van praten uh, uh, te hebben... maar door aan te tonen dat wij niet bang hoeven te zijn voor de islam. Hè, zoals Wilders ons steeds wil doen geloven. Maar dat de islam bang is voor, voor ons. Voor onze westerse manier van denken, voor onze cultuur, voor ons voor onze levensstijl, de Arabische lente. Wat, wat, wat, wat willen die mensen? Die willen, mensen? die willen net zo zijn als wij. Ik heb het in Rusland precies hetzelfde gezien. Waarom is het communisme is in elkaar gestort? Uh, omdat het economisch niet ging, maar ook omdat die jeugd daar... die wou ook gewoon op een westerse manier leven. En uh, de Beatles en de Rolling Stones hebben waarschijnlijk meer invloed gehad op de ineenstorting van de Sovjet-Unie... Uh, Sovjet dan de hele dissidentenbeweging bij elkaar. He, want dat is waar, waar de jood zich mee bezig hield. Nou, hetzelfde zie je in de Arabische Lente. En dus die hele flauwe kul dat wij, dat wij bang moeten zijn voor de... Islam slaat gewoon nergens op. Maar het is natuurlijk opvallend dat Bolkestein... of, he, uh, of all People... Of dat verhaal moet vertellen, die zet dat neer. Dat, dat zet niet Cohen neer. Maar wat is er dan aan de hand met links, volgens jou? Nou, uh, um, links is angstig. Zoals in Nederland bijna iedereen angstig is. Uh, en links is zijn ideologie helemaal kwijtgeraakt. En dat, dat komt natuurlijk... En als ik over links praat, dan praat ik natuurlijk met name over de sociaaldemocratie... Um, die zijn meegegaan met de gedachte dat, uh, dat, dat, dat het kapitalisme... Hè, of de manier waarop onze samenleving georganiseerd is... dat het eigenlijk wel goed is. Hè, dus al dat, de oude marxistische humbug hebben ze overboord gegooid. Maar wat nu blijkt, was dat die Marx... natuurlijk in zijn tijd... En, en, en, maar die was nog helemaal zo gek niet. Dus nu, uh, uh, uh, en, er zou eigenlijk nu een hele herwaardering daarvan plaats moeten vinden. Want, kijk, Griekenland is niet het probleem. Het probleem is, zijn de banken die dat geld hebben uitgeleend aan Griekenland. Maar niet alleen aan Griekenland. Griekenland is peanuts op het hele probleem. Maar aan Spanje en, en aan, aan, aan, aan, aan onroerend goed bazen in Nederland. Want heel Amsterdam staan, staan de kantoren leeg. En dat komt omdat die banken die hebben dat allemaal als gekken lopen financieren en de, de, de ongebreidelde macht van die banken... die met ons geld, want het is allemaal spaargeld... Hè, dat is door jou en mij en, en, en al die mensen die gewerkt hebben... en al die pensioencentjes bij elkaar gebracht. dat geld hebben zij veel te risicovol weggezet... En met allemaal producten waar we niks van begrijpen. En, en, met, met, met, nou ja, met al die, die, die, uh, die, die bankproducten en, en, en futures en, en opties. En, nou, noem, niemand begrijpt het meer. En die, Het is onbegrijpelijk in mijn ogen dat links zich daar niet veel drukker over maakt. Want het bankaire en financiële systeem, dat helpt ons om zeep. Ik heb, laatst zag ik een geweldige documentaire, Inside Job. Ik weet je die film hebt gezien. Maar het is een film die, die iedereen eigenlijk moet zien. Legt alles bloot. Die legt alles, het misdadigen van het systeem. Maar ik hoor niks daar niet over. Ik hoor Cohen alleen maar roepen: Europa moet worden gered. Uh, ik ben helemaal niet tegen Europa. Maar ik ben wel tegen de manier waarop die bank, de banken hè, uh, uh, uh, uh, tekeer gaan en de prioriteit zou moeten liggen dat aan te pakken... en mensen te mobiliseren om daar wat aan te doen. En daar een perspectief te geven dat het ook anders kan. Dat hoor ik niet. En dus op de een of andere manier lopen zij de essentie van het verhaal mis. Terwijl ik zou zeggen, als je links bent... dan, dan zou je toch tegen dat systeem moeten zijn. Maar nu spreekt hier een bevlogen iemand... Jij, jij hield daar een, een goede preek. Hier doe je het weer over de ideologie van links, die, die zoek is, die ze moeten vinden en eigenlijk die voor het grijpen ligt. Want ja. je legt het uh, helder uit. Uh, je hebt er een goede kijk op. Je bent niet alleen links, maar je bent ook nog een, uh, een gevierd zakenman. Dus je hebt ook nog verstand van economie. Nou, je bent uh, goed van tong. Waarom ga jij het niet doen? Ja, ja dat is natuurlijk een. Uh, uh, <laughs> ja, die vraag die komt onvermijdelijk op je af, nou, natuurlijk. Maar ik ben journalist. Zo voel ik mij. Dat is, mijn, dat is ook wat ik kan, zou ik maar zeggen. Of journalist, uitgever. Uh, uh, um, en daar voel ik me gewoon happy mee. Dat, ik bedoel, dat, dat wil ik doen. Nee, maar dat is te gemakkelijk. Ik ben geen, uh, ik ben geen uh, profeet of zo. Ik ben, uh, nee, nee, nee. nee, nee, ik ben, nee, nee. Ik ben, doordat ik iets vind en alles maak, ben ik toch niet verplicht om dat dan ook zelf vervolgens... Uh, uh, de barricade op te gaan. Uh, nee, maar jij uh, zei ook in de duif... van ja, links heeft geen uh, nieuwe motivator. Geen inspiratie. Nee, geen, geen leider. Geen van. leider. Nee. Nou, jij, bent, jij, nee. jij leidt nu een bedrijf met 1400 man in, ja. in, in, in Moskou nog altijd. Dus, ja. ja. Nou, dat is dan toch wel genoeg, of niet? Nee. Kijk, ik droomde... Ja. Wacht, ondertussen ga ik ja. ook even wat te drinken bestellen. Want dit is natuurlijk. Ik uh, zie. <laughs> <laughs> ja, wat, uh, wat kan ik je aanbieden uh, eigenlijk? Ik wil een glaasje water en een glas wijn. Rode wijn? Rode wijn. Nou, ga verder. Je droomde, waar was je gebleven? Nou, ik droomde er eigenlijk van om. Want ik heb dat ooit een paar jaar geleden dat bedrijf verkocht. Waar ik nu nog steeds aan uh, werk in Moskou. Om eigenlijk niks te gaan of minder te gaan doen. Um, want ik wil eigenlijk. Uh, o, yoga is mijn, uh, mijn echte passie. Wa ik hoor, wacht uh. even. Uh, de groen service. Met uh, kamer 108. Wij willen heel graag een, een goed glas rode wijn en een glaasje water. En een uh, biertje, alsjeblieft. Dan komt dat zo naar boven. je Dankjewel. Uh, ja, dat, ik begrijp wel dat je minder wil gaan doen. Maar als je zelf zegt van ja, uh, links mist de ideologie. Jij hebt wel nog uh, uh, idealen. Dan moet je dat. Je kan dan moeilijk gaan zeggen. Weet je wat? Laat maar. Ik heb wel idealen, maar ik uh, ga yoga. En. Nou ja, maar waarom kan je dat niet zeggen? Ik bedoel, uh, ik, ben, kijk, ik ben ook 58, weet je wel. Ik bedoel, Hoe oud is Cohen? Ja, nou ja, dat is ook over. Sorry, maar dat is hem ook wel aan te zien. Ik bedoel, daarmee zeg ik niks verkeerds. Ja, op oude jonge mensen? Houden. Nou ja, nee, daar zeg ik niets verkeerds. Maar... Ik denk dat die veranderingen, dat daar gewoon een jongere generatie... nu ook aan, beurt, aan, aan, aan bod moet komen nou, om, om dat te doen. Ik heb veel interviews uh, over jou gelezen. En ik uh, uh, las natuurlijk ook nog over jouw liefde voor Moskou. En dat het in Rusland uh, spannender is ja. dan in Nederland. Uh, dus jij vliegt morgen, geloof ik, alweer... Uh, morgen. Morgenochtend ja. uh, alweer terug. Maar dan ben je in Rusland wel aan de zijlijn aan het roepen... als je de, toch iets vindt uh, van Nederland ja, maar ja, goed, je vraagt gewoon me mijn mening over Nederland, dus ik geef hem. Um, ik, kijk, en kijk, Rusland is, kijk, we wonen daar al, al, hoe is het, 22 jaar. Dus ik ben eigenlijk al meer langer in Rusland, zou we zeggen, volwassen leven dan ik, dan ik in Nederland ben, He? werkende leven zeker. Dus. Voor mij zou het ook een enorm... En mijn vrouw Ellen ook, die, die, die daar he, cosmopolitan heeft opgezet. En daar ook uh, nu inmiddels helemaal is uh, ingeburgerd Ja, wij zijn eigenlijk Russen geworden, weet je wel. Um, dus het zou voor ons ook een hele moeilijke stap zijn om terug te komen Ja, maar jij Nederland. bent nog een volbloed Nederlander ook. Ja, natuurlijk. Ik heb een ik Nederlands paspoort, ben ja. gewoon Nederland. Nederlander. Jawel, maar goed. Ja, maar het zou, het, ik zou het heel moeilijk vinden, echt... Om hier gewoon te wonen. Permanent. Nou Oké, okay. dan zeg ik niet dat je het uh, zou moeten doen, maar zou je het kunnen? Zou je een goed politicus kunnen zijn? Zou je de ideologie, uh, zou je de initiatieven weer aan de linkerkant kunnen krijgen? Ja, het, het is altijd heel moeilijk om van jezelf te zeggen of je het iets zou kunnen of niet. Uh, kijk, ik heb natuurlijk wel de ideeën, maar uh, kijk, ik ben van de generatie van Jan Marijnissen. Uh, uh, Jan en ik zijn precies even oud. Die was net nog bij het oog op morgen. En, um, en het is natuurlijk doodzonde dat juist nu Jan niet meer partijleider van de SP is. Want, want ja, in mijn ogen was Jan de, de, de gedroomde man om, om, om dit te doen. Um, maar goed, om gezondheidsredenen en, en, en, en ook vermoeidheid, denk ik. Heeft Jan Marijnissen jou ooit gevraagd? Uh, nee, hij heeft mij nooit gevraagd. Um, omdat hij ook wist dat ik... Nee, zo zeggen hoor. Dus uh, uh, bovendien is het natuurlijk ook. Dat moet je ook niet onderschatten. Kijk, ik heb het uh, doordat ik in Rusland zat en daar een zaak opgebouwd, heb ik ook uh, toevallig ook nog veel geld verdiend. Um, Miljoenen. Dat, en dat is natuurlijk niet. Ja, dat is toevallig zo gegaan. Maar het zou een beetje raar zijn ook oh, dat iemand met heel veel geld. Ineens de leider van links Nederland zou worden. Dat slaat ook een beetje nergens op. Dus, uh... Maar maak je je zorgen om Nederland? Ja, nou ja, zorg om Nederland. Kijk, het is natuurlijk, het, het is een geweldig land. Het, en, en, en jullie hebben het hier allemaal hartstikke goed, dus uh, in die zin maak je geen zorgen. Maar, je, je, maar het is een beetje de Titanic. Uh, en, uh, en dat zou wel eens heel erg raar kunnen aflopen als het zo doorgaat. Niet alleen Nederland, natuurlijk, maar West-Europa. Kijk, ik zit in het oosten. En, en, en Rusland, China. En, nou ja. Dus wat jij doet, is gewoon de Titanic eigenlijk van wal af uh, uitzwaaien. En je weet wat er met de Titanic gebeurt. Nou, uitzwaaien, uit, maar uh, zo kijk je er wel een beetje naar. Ja. Je hebt natuurlijk die, in die jaren dat ik weg ben, heb je die enorme verschuiving gezien van welvaart van West naar Oost. De, de wereld is gewoon... Ja, we zitten nu op, op... Het is als een, als een aardbeving. Hè. Het is een verschuiving van de aardkorst. Praat verder. Daar, ik komt, uh, daar komt de roomservice. De roomservice. Neem ik roomservice. Goedenavond. Goedenavond. Een glaasje wijn om middernacht. Heerlijk. Hallo. Een lekker glas rode wijn. Ja, dankjewel. Een biertje. Dank vriendelijk. En een glaasje water. Heel goed. Dankjewel. Verschuiven ja, van. Proost. Ja, ja, je ja moet, uh, proost. Toesteen, uh, op jou. Nou ja, we kunnen ja. ook proosten op ja. Nederland. Ja. En we kunnen Pro natuurlijk proosten ja. op Poetin. Op Poetin. <laughs> ja, nou, nou, dat die, maar, ja, nou dat hij volhoudt. Nou. Maar nee, maar je, hebt, je er is natuurlijk een, een soort aardverschuiving, heeft er, uh, uh, voorgedaan. En de, de macht, de. de, de, de Activiteit is verschoven van, van, van west naar oost. En ik zit natuurlijk in het oosten, dus dat, ja, je ziet het gewoon. Jij, jij zit goed? Nou ja, ik zit goed. Um, in Rusland zijn natuurlijk ook heel veel dingen niet goed. Uh, maar in ieder geval, zou ik zeggen, op, de, in, in, in de, op, op wereldniveau zit je in Rusland inderdaad een stuk beter dan in West-Europa. Hmm. Ik, um, ik heb een plaat voor jou uitgezocht. ...gaat over uh, Rusland. Het is een plaat uit 1987. Kijk eens. Dit was twee jaar voordat jij daar naartoe ging. Ja. Volgens mij stond de muur nog gewoon uh, sterk overeind. Ja, ja, Korbatschof ja. was wel uh, uh, bezig. Want jij vertelde ook uh, uh, in die uh, preek voor eigen parochie... ...veel over de jongstleden geschiedenis van, uh, ja, van ja. Rusland. Zeg maar, vanaf uh, toen Korbatschof kwam, de ja. muur viel. En, uh, dus ik dacht bij mezelf, nou, misschien is het wel mooi... ...om een plaat uit 1987 uh, van Billet Joel... Die trad toen op in Leningrad. Ja, in Leningrad. Uh, dus uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Oké. Okay. Ik heb een gevoel dat wat er nu in je land right is heel erg als de Ik gebeurt, in je is hetzelfde in de Deze in Пор, Союзе, This is called The Times They Are A Changing. Come gather round people Wherever you roam And admit that The waters around you have grown And accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a changing. Come writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin And there's no telling now where it's naming For oh, the loser now will be later to win For oh, the times, they are a-changing Come mothers and fathers throughout the land Don't criticize what you don't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging So get out of the new one if you can lend a hand For the times they are each changing The line it is drawn, the curse it is cast Slow one now will later be last. As the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last. For the times they are changing. Mm -hmm. En, ja, en, en, en, 1987. En by the way, je weet dat Bob Dylan pas in China was en dit nummer niet mocht zingen. Dat is van de playlist gehaald door de Chinese autoriteiten. Nou ja, de ultieme protest zong natuurlijk. Ja. Maar, uh, of tenminste ook de, de, de, de, de ultieme lied met hoop. Ja. Maar de the Times They Are Changing. Hij zong het in uh, Billie Joel, zong dit dus in Leningrad. Dat heet nu Sint-Petersburg Petersburg. Uh, in 87. Toen is er veel veranderd. Ja. Maar is er eigenlijk veel veranderd? Want we hebben nu weer, dus Poetin, die ja. je net hebt uitgelegd, als een soort van uh, hernieuwde Brezhnev. Ja. Ja. Er is nog corruptie, er is nog volgens mij een enorme ja. armoede. Nou ja, dat is het fascinerende van Rusland. Hè? Dus alles is veranderd. Hè? Maar zeggen, uh, Moskou, toen ik daar kwam in 1989, was een sombere, donkere stad... waar echt helemaal niks gebeurde. Alleen maar in achterkamertjes en, en keldertjes. En, je moest echt op zoek uh, naar een barretje of naar een club. Of, uh, ik bedoel, er was, nu is Moskou... Uh, samen met Londen, eigenlijk de enige echte stad van Europa. Ik bedoel, als je winkels of restaurants of, of nachtclubs... Of, dan moet je gewoon in Moskou zijn. Dus in die zin is alles veranderd. Maar tegelijkertijd is er ook niks veranderd. Dat is het fascinerende van Rusland. Dus dat, dat oude systeem van de Tsar... de, de Tsar, daarna Stalin, de leider... Uh, die, uh, die eigenlijk uh, bijna uh, overleven en dood heerst in, in dat Rijk. Dat is eigenlijk weer helemaal terug met Poetin. Uh, ik praat hier met uh, Dirk Sauerman, die al 20 jaar nu al in, in, in Moskou woont. Uh, waarom vind je het dan uh, zo fascinerend, Moskou en Rusland? Nou omdat... het ook, vind je het ook, Hou je ook van het land omdat het zo schrijnend kan zijn? Nou, ja, omdat het... Uh, uh, ja, het is de, de hardbieten. Dus ik bedoel... Um, het is veel extremer dan hier. Um, kijk, Nederland is natuurlijk... Uh, het, ik vergelijk het altijd met het klimaat. Ik geloof dat het klimaat een ontzettend belangrijke invloed op een land heeft. Dus... Uh, uh, Nederland is natuurlijk een heel uh, uh, ge geleidelijk klimaat. Het is nooit echt lekker weer. Het is, uh, het is ook nooit heel erg koud. Het een is nou, een hele natte zomer gehad. Ja, ik was hier... Alle uh, idealen van links ja. zijn volgens mij weggespoeld. Ja, wat dat ja, zijn. <laughs> ja. Nee, nee, wat je begrijpt. Wat ik bedoel, het is ja. hier geen uitschiet. In Moskou is het of heel koud of heel warm. Maar ben je zomer. dan ook zo'n man van extreme? Nou, ik ben heel erg Hollands. Uh, maar als ik daar dan ben... Dan vind ik dat... Ja, dat spreekt me toch wel heel erg aan. Ik zat gisteravond nog in een restaurant. Um, met... Uh, met uh, we zaten aan het, ik kom in een restaurant binnen. En het halve restaurant ken je dan weer. Want het is een hele grote stad. Maar de mensen die dit toe doen zijn er niet zo heel veel. En toen zaten we binnen vijf minuten. zat ik aan tafel met de, de rijkste man van Rusland. De, de baas van Look Oil. En daarnaast zat een vent uit... uit uh, uit Baku, die ik wel eens had ontmoet in Baku. En Baku, en Baku de hoofdstad van Azerbeidzjan, En daar een grote uh, zakenman. En, maar, en dan is het meteen toosten en flessen en eten. En, en uiteindelijk rolden we om twee uur s'nachts allemaal het restaurant uit. Ik, terwijl ik, die mensen kenden ik verder helemaal niet. Maar ja, er gaat een soort warmte en een soort. Uh, en het is niet alleen rijke mensen, want het is ook bij arme mensen zo. Dat is, het is allemaal veel intenser. He, je leeft daar. En je vertelde ook uh, in dat restaurant... het waren ook aan tafel, het was echt een multiculturele... Ja, nou, ja dat, dat vind je vind hier ook, dat ook zo fascinerend. Dus dat, uh, dus, uh, die, die, die zakenman was Joods. En dan die vent die daarnaast staat uit Baku, die, die, die, die is islamitisch. Uh, en er zit ook nog weer Georgië erbij, die is dan christelijk... Uh, en uh, uh, nee, dan, dan wij uit Holland. En, en, maar zo is het overal. Ik, bedoel, uh, ik, ik, ik heb twee assistenten-secretaresses. En de een is Palestijns en de andere is orthodox-Joods. En dat is allemaal prima. We hebben deze week heerlijk ged gediscussieerd... over ja. wat er bij de Verenigde ja, Naties gebeurde. Ja, maar dat, dat, ja, dat gaat allemaal heel goed. Oeh. Maar uh, uh, dat, uh, hier in Nederland uh, uh, leeft dat enorm. Het, de multiculturele samenleving of het multiculturele drama. Uh, Hoewel, we hebben nu geen drama. Kijk, dat wordt ons aangepakt dat het een drama is. Um... Eh, eh, alle cijfers. Nou ja, vandaag was het, de directeur van het Centraal Planbureau, sprak ook vanavond. En die, die, uh, Tullings, die herhaalde ook nog eens even die cijfers. Uh, het, het opleidingsniveau van, van uh, de 32e generatie uh, Turken en Marokkanen, dat explodeert. Op de universiteit, met name de mei uh, uh, uh, meisjes, die doen het zo verschrikkelijk goed. Uh, de, de, de, ja, de zogenaamde inburgering, of hoe je het wil noemen, gaat hartstikke goed. Maar waarom wordt er dan bij ons wel uh, heel de hele tijd gesproken... over het feit dat de multiculturele samenleving niet mislukt? Nou, omdat er dus die... die omdat, er is angst. Hè? Er is angst, maar ze weten, men weet niet waarvoor. Hè? Dus wij, wij hebben, wij in de zomer gaan we naar, naar Donburg, daar hebben we een huis... Uh, nou, in prachtige Do huizen ik ken het. Ik fiets er altijd langs. Want mijn uh, uh, ouders op een huisje en vrouw Polen. Uh, Oké, okay. dus nou, nou ja, Donburg. vlakbij. Ja, ja, ja, ja. schitterend. Nou, en dan moet de eerste Marokkaan nog gevonden worden in, in, in Donburg. Um, <laughs> Correct. En, maar, dat zijn, maar als je mensen spreekt, die zijn bang voor de multiculturele samenleving. Hoezo bang? Ik bedoel. Is dit dan ook weer zo'n punt wat links niet goed over het voet ligt Nee, natuurlijk. Jou? Ik bedoel, hoor ik. Uh, links zeggen, de buitenlanders zijn een succes. Nee, dat hoor je ze niet zeggen, maar... Een succes is tegenover, we kunnen niet zonder ze. Nee. We hebben ze nodig. Ik hoor... Ze zijn de redding van Nederland. Ik hoor links dat niet zeggen, maar hoor ik jou links bijles geven? Nou ja, nee, ja. Ik bedoel, ik, ik kan me er alleen aan ergeren dat ik ze dat niet hoor zeggen. Maar doe iets met die ergenis. Je weet hoe yoga werkt. Als je die energie hebt, dan moet je dat kwijt. Jawel, maar nogmaals, ik woon niet in Nederland. Ik woon in Rusland. Je bent er nou toch? Je bent er zo vaak. Ja, goed, maar nu zeg ik het. Ja, Wilders zou zeggen. Jij staat een beetje te roeptoeteren vanaf de zijlijn. Nou ja, daar heeft hij helemaal gelijk aan. Dat is ook zo. Dat doe ik ook. Of althans, dat doe ik nu. Normaal hou ik ook mijn mond. Alleen, ja, nu werd ik gevraagd om die preek te houden. Dus ja, en als je een preek hebt, dan moet je toch iets, iets stichtelijk zeggen. Um, en, nee, ik maak er geen gewoonte van om dit uh, voortdurend te doen. En, en nou zit ik, omdat ik die preek hier uh, hield, zit ik nu hier. Uh, oh nee, natuurlijk. En nu krijg <laughs> ik het weer voor mijn voeten gegooid. Ja. ja. ja. Uh. Uh. De plaat, uh, The Times They Are Changing, ik draai hem ook voor jou, omdat jij in je nieuwe revue-tijd uh, ging jij naar Rhodesië ja. en Angola. Jij ging mee met de rebellenlegers. Ja. Ja. Uh, nu hebben wij weer rebellenlegers, we hebben een rebellenleger in Libië, nou in, in Egypte heeft het rebellenleger, of tenminste heeft, heeft het volk al de, de, de macht gegrepen. Ja. Wat brengt het ons? Is het echt uh, The Times They Are Changing? Wat Heeft Angola en Rhodesia, het heet nu Zimbabwe. Papa... Ja. Nou ja, in Zimbabwe is het dan natuurlijk uh, ja, tragisch de, de, de verkeerde kant op gegaan met die Mugabe, die ik overigens nog diverse keren geïnterviewd heb toen hij rebellenleider was. En uh, ja, ik toen heel erg tegen die man opkeek, want ja, hij was, zeggen, de aanvoerder van de bevrijding van, uh, van, uh, van uh, Rhodesië. Uh, maar ja, dat zie je natuurlijk heel veel met die. Maar überhaupt met, met de mens. He, dat, uh, dat, zodra ze op het plus komen. En dat is Poetin is daar natuurlijk ook weer voor een voor voorbeeld van. Maar hoe zie jij Libië dan? Die gebellen, dat rebellenleger dat daar nu aan het vechten is. Gaat het goed komen? Ja, maar Iedereen goed, heeft het wel over de, ja. de, de Arabische lente. Ja. Maar... Nou ja, maar goed is natuurlijk een relatief begrip. Goed is namelijk wat wij goed vinden. Maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. He, dat heb ik natuurlijk ook wel. Mij gaat het er om, als zij het maar goed vinden. Nou, precies. En, uh, uh, en dat is aan hun. Dat is uiteindelijk aan hun, omdat. Kijk, maar ik heb nou niet het idee dat zij in Egypte het al goed vinden. Nee, nog lang niet. Ze zijn er nog lang niet. Maar het is wel beter dan het was. En, en de geschiedenis is natuurlijk een, een, een proces van veel kleine stapjes. Ik bedoel, in Rusland is het ook niet goed. Maar het is in ieder geval veel beter dan onder Stalin. He, want er zitten nou geen mensen in werkkampen. Uh, mensen kunnen uh, vrij op reis. Uh, uh, ze kunnen internet gebruiken. Ze, kunnen, ze hoeven niet meer bang te zijn dat als ze zeggen dat ze Poetin een lul vinden, dat ze dan in de gevangenis verdwijnen. Dus of althans, nou ja, er zijn er een paar, maar de, de, de, de, de, de meeste mensen niet. Dus in die zin is er wel vooruitgang. Dus jij gelooft nog altijd in revolutie. Nou, Kijk, als je... Uh, en toen ik daar aankwam... Laat ik het anders formuleren. Er is een Nederlander in Rusland, die heet George Blake. Dat is de beroemdste spion, dubbelspion geweest. Dat is uit de tijd van Philby. Uh, en, dus die is in de jaren uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hij was een hoge agent voor de Engelse geheime dienst. En toen is hij... Uit idealistische overwegingen is hij voor de Russen gaan spioneren. Die is vervolgens gearresteerd en die heeft vijf keer levenslang gekregen. En die is ontsnapt uit de gevangenis in Engeland. En het grappige is, dat is een Nederlander. Weinig mensen weten dat. Ze is een hele goede vriend van ons geworden. En die heeft dus jaren in die gevangenis gezet en die heeft zijn leven gegeven voor het socialisme. En toen kwam hij in Moskou aan. Dit was in, in, uh, jaar, begin jaren 50. En toen zei hij, Dirk, na één dag wist ik al... dat ik al die jaren voor niks in de gevangenis had gezeten. Maar hij kon natuurlijk niet meer terug. Maar hij zei dat het communisme en de revolutie dat een, een illusie was. Want dat ik in een systeem ben beland dat eigenlijk erger is... dan dat het in het beste uh, op dat moment was. Dus in die zin ben ik natuurlijk wel... Uh, veel sceptischer geworden. Het is, een revolutie is niet per definitie goed. Maar ik geloof wel in verandering. Mensen he, we willen veranderen. En dat is maar goed ook. Um, en wat er natuurlijk in, in de Arabische wereld gebeurt... Ja, vind ik geweldig. Zolang het maar uit die mensen voortkomt. Kijk, wat, wij, wat het misverstand bij ons is... Dat is dat wij uh, uh, de Afghanen kunnen bevrijden... Nou, dat kunnen we dus niet. Of de Irakezen. Dat moeten ze zelf doen. En in... In, in, in ieder geval in Egypte... hebben ze het zelf gedaan. Nou, dat is toch nog hoopvol. Ja, maar ik ben ook helemaal niet pessimistisch. Um, je bent alleen pessimistisch over Nederland. Ik ben... Uh, ja. Over de rest van de wereld. Prima. Ja, nou, ja, Nederland. Nou, nou ja, dit stukje van de wereld. Wat <laughs> natuurlijk... Nee, maar dat is zo'n beetje zo. Historisch gesproken, als je het ook ziet. Spreek vrij uh, Nee, maar kijk, wij hebben natuurlijk... Wij, Nederland, West-Europa, uh, is in de geschiedenis natuurlijk nu heel lang uh, de baas geweest. Eigenlijk, hè, dit kleine landje heeft veel te veel invloed gehad in de wereld. Uh, en dat raken we kwijt. En uh, ja, dat is vervelend, maar dat is niet anders. Dat is de, de loop van de geschiedenis. We zijn over ons hoogtepunt heen en we gaan nu naar beneden. Dus het is de Titanic. We varen op die ijsgots En jij hebt al snel de reddingsboot gepakt. En jij uh, bent naar de nou ja, toe. Nou, nee, nee, nee. Toen ik naar Rusland ging, toen, uh, toen speelde dit natuurlijk nog lang niet zo erg. Het is een proces dat heel erg versneld is. In, in, in eigenlijk maar, ja, maar, maar tien jaar. Maar hadden we tijd kunnen keren? Ja, natuurlijk hadden we tijd kunnen keren. Als we kunnen gewoon, we een tijd nog keren, nou, ja, we kunnen het nog. Nou, het zal niet makkelijk zijn. Maar als wij een systeem wij niet waren meegegaan in dat uh, uh, uh, hoezee geroep over dat de markt uh, het allemaal regelt. en dat de bankiers uh, het beste met ons voor hebben. Als wij toen hadden gezegd. Uh, financiële instellingen, banken prima. maar u leent alleen maar uit wat u heeft. Ja, maar jij gelooft toch wel in de markt? Ik geloof in de markt, maar zolang die aan strenge regels is gebonden. En het is heel interessant. Uh, uh, uh, Thomas Friedman, dat is de beroemdste columnist van de New York Times... die had deze week een heel interessante column. En hij zei, wat zit er toch een rare paradox in? Dat uh, dictators in the world are falling. Hey, dus, uh, in, in, in de Arabische wereld, Zuid-Amerika, uh, overal zijn dictators... Uh, zelfs in Afrika, uh, hey, dictators dan, dat, uh, uh, een ouderwetse dictator bestaat eigenlijk bijna niet meer... Dus dictators, dictators are falling, but democracies are failing. He, dus democratieën werken ook niet meer. Dat is natuurlijk een hele rare tegenstelling. En is dan de tussenoplossing uh, Poetin? Nou, en dat is precies wat hij zei. Het, eigenlijk de enige wat op dit moment succesvol functioneert zijn die zogenaamde. Uh, managed democracies. Hè? Dus geleide democratieën. Het zijn eigenlijk zogenaamde de democratieën. Want officieel is in China het volk aan de macht. Hè? Uh, maar in de werkelijkheid is dat natuurlijk... Uh, de, het centraal comité van de communistische partij. En in Rusland is het eigenlijk hetzelfde. Er zijn verkiezingen. Uh, de, hele, de hele sante kraam van de democratie uh, is er. Maar, uh, maar het is een neus. Ja. Maar die zijn op het moment dat soort land Singapore ander heel goed voorbeeld ervan. Dat zijn wel de landen die economisch op het moment... China. Uh, het, het meest succesvol zijn. En dat is een hele, een hele uh, een vervelende constatering. Maar dat komt omdat die democratie waar wij in wonen... die is gebaseerd op één heel simpel ding. En dat is fatsoen. Dat de mensen die uh, gekozen zijn om... Uh, of benoemd zijn om, uh, om de belangrijke posities te bekleden... dat ze zich fatsoenlijk gedragen. En het systeem ontspoort dus als die dat niet doen. Nou, en dat is wat er natuurlijk is gebeurd bij ons. Hè? Die bankiers met hun bonussen... En, ja, goed, en, maar dat is bij Karl Marx hetzelfde. Die zei van, ja, dat is in, in principe een, een, een, een goed gedachtegoed... maar hij was even vergeten ja, dat bij die het mensen com gewoon bij het communisme inhalig zijn. Tuurlijk, met het communisme is dat ook helemaal ja. fout gelopen. Uh, nee, maar daar, daarom zeg ik ook niet van dat is het. Uh, dat is het. Uh, we moeten nou maar weer terug naar, uh, uh, uh, naar de Sovjet tijd. We moeten Stalin weer binnenhalen. Dat hoor je mij niet zeggen. Um, je had het al over. Uh, je had het over kranten. Of de New York Times, best een goede krant. Maar ik heb hier uh, de krant uh, van vandaag, de NRC, ja. jouw krant. Ja, en die hoeveel heb... procent is dat ook weer jouw krant? 9, uh, uh, zoveel procent. Dus hoeveel bladzijden is dat van de zaterdag-editie? Ja. <laughs> ja, maar niet. ik kreeg er ook een uh, CD bij. Ja, ja, ja, ik Bedankt heb, daarvoor. Ja, ja, maar, maar zal ik een stukje laten luisteren? Ja, of graag, ja, graag. Wel, welk nummer uh, wil je horen? Het is Miles Davis. met Birth of Cool. Birth of the Cool. Cool, moet ik zeggen. Dus nou, dan kunnen we kunnen wel even een stukje jazz ja. draaien. Het is, ik heb de krant van vandaag natuurlijk ook nog niet gezien. En nee? Het boek nog maar nog... als je hem dan vast hebt, wat, wat, wat doet het je? Nou, ik, ik ben altijd heel trots op de NRC. Absoluut. Stond, ik heb hem wel al op de iPad in het vliegtuig gelezen. Dat doe ik elke dag. En Er staat toevallig een heel goed stuk hier. Um, rampenscenario's. Het gaat over de euro dienen slechts de bankaire belangen. En dat, ik denk, ja, zo is het. Dat voelde ik me... Dat, dat sprak me aan, dat artikel. Ben je nou trots als je hem vasthoudt? Ja, toch wel. Kijk, ik ben... Ik ben opgegroeid met die krant. Mijn ouders laagden die krant. Mijn grote ouders, dat was toen nog... Uh, het Handelsblad... Ondertussen de, horen we een streepje Maals Davis. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, ja, maar praat ja. rustig verder, want dit is de achtergrondmuziek, zoals het heet. Ja, ja heel goed. Ja? Heel fijn. Uh, kopen die krant? <laughs> um, voor, voordat alle CD's weg zijn. Um, en uh, die, dus ik ben opgegroeid met die krant. En toen zit de kans aan bood dat. dat. Uh, dat, dat samen met een investeringsmaatschappij. die konden kopen, ja. Dat, het was toch een soort ja, jongensdroom die uh, werkelijkheid werd. Maar en waarom krijg je dan nu een prachtig boek met een cd bij? Nou, dat is uh, omdat we daardoor nieuwe lezers trekken. Echt, En dat werkt? Ja, dat werkt. Dat, daar, ja, ik weet niet hoe het vandaag gewerkt heeft, dat weet ik niet. Maar in zijn algemeenheid werkt dat heel erg goed. Absoluut. Dus het is gewoon geen cadeau, het is eigenlijk gewoon een hele... Vette commerciële truc. Nou, dit is geen vette commerciële truc. Uh, het is gewoon een manier om, om nieuwe lezers aan te trekken. En kijk, wat, dat is ook typisch Nederlands, hè. Um, uh, dat uh, commercieel iets, iets, iets verkeerd wordt gezien. En een krantmaker is een bedrijf. En een krant kan alleen maar overleven als die commercieel goed gaat. Want anders dan bestaat die krant namelijk over een paar jaar niet meer. Nee, maar ik ben heel blij hoor met mijn cd. Maar ja, ik schrik daar soms van en denk ik ja. bij mezelf, waarom? Ik dit is toch een krant? Ja, wat. Ja. Is het? Ja. ja, maar we doen het ook niet elke dag. <laughs> um, wat voor plannen heb en je? En waarom met... schrik je daarvan? Wat is toch, uh, waarom schrik je als je iets krijgt? Ja, dan denk ik bij mezelf, oh, wat leuk van ze eigenlijk. Ja, ja. ja te gek. Ja. Nou, ja. ja, maar dat is precies. Dat zei ik ook vandaag in mijn speech in. Rusland zeggen ze, god, leuk. Ja, nee, maar ik zei het al. Nee nee, nee, nee, nee, nee. nee je, zegt, je begon over commerciële trucs en, en dat. En dus ik vroeg me af waarom je het deed. Nou, waarom je het doet is, is duidelijk om, om allereerst je, uh, uh, wat met je lezers te doen en B. Uh, je hoopt dat als je zoiets doet, dat mensen denken, god, die krant wil ik ook wel krijgen. Ik had natuurlijk gehoopt dat je zou zeggen van, luister, dit is een CD, zo belangrijk voor. De, de ontwikkeling van de mens, die moet iedereen gewoon in zijn... Ja, maar dat is dan weer die Nederlands Calvinisme. <lacht> je hoeft niet alles wat je doet, hoeft even belangrijk te zijn voor je ontwikkeling. Je mag ook gewoon lekker af en toe naar muziek luisteren... of ja. naar een film kijken, of, of gewoon een goed groot Had je deze de CD deze. zelf al, uh, Birth of the Cool? Nee. Ik ben, om heel eerlijk te zijn, niet een enorme jazzman... Dus toen ze met dit idee kwamen, toen zei je... kan het niet gewoon een cd van Van Morris? Nou, nou, nou ja, die had ik dan waarschijnlijk al gehad. Dus, uh, maar, maar daar zouden ze me in principe meer plezier mee doen. Uh, wat, wat zijn jouw plannen nog met uh, NRC? Nou ja, uh, uh, waar we nu mee bezig zijn, uh, heb je misschien wel gelezen... is uh, om naast een middageditie, een ochtendeditie uh, uit te brengen. Dat is natuurlijk heel spannend. Ja, dat heb ik gelezen. Um, want Wat dacht dan, je dan? <laughs> nou ja, weet ik veel. <laughs> uh, want dan zou we dus de enige krant in Nederland zijn die uh, eigenlijk permanent verschijnt. En ochtends en smiddags. Maar je hebt toch al NRC Next? Ja, maar NRC Next is een heel ander soort krant. Oké. Okay. Heeft een heel eigen. Hebben we hebben het natuurlijk allemaal onderzocht. Heeft een heel eigen lezerspubliek. Um, en we verwachten eigenlijk niet dat er heel veel mensen van Next over zullen stappen naar de NRC in de ochtend. Oké. Okay. En, en wanneer gaat het gebeuren? Ja, dat, we zijn nu volop aan, aan de, de techniek en met drukken en distribueren. Dus, uh, maar, nou, dat, de komende maanden. Dat gaat niet heel lang meer duren. Voor oud en nieuw? Nou, voor oud en ja, nieuw is nee, misschien... Ja. Maar, maar het zal niet veel langer, hopelijk, dan... Uit. En wat gaat het verschil dan zijn tussen de ochtendeditie... en de middageditie van de NRC? Nou, de ochtendeditie... Uh, uh, nou ja, de ochtend, die, die heb je dan soms. En dan smiddags, dan uh, alle nieuwspagina's worden aangepast. Dus alles wat in de ochtend gebeurt, zoals nu ook... Uh, die, uh, die worden dan uh, ververst. Hè. Dus, dus je hebt echt een, een andere kant. Uh, maar een aantal dingen, zoals opinie of de wetenschap... Uh, de bijlagen die, die zijn hetzelfde. En uh, doe je het ook om de volkskant te pesten? Nou, dat is... Uh, kijk... Uh, um, er zijn heel veel mensen die de voorstand lezen... omdat er geen alternatief is. Maar eigenlijk is dat niet hun krant. Ik ben er zo één van. He, toen ik in Nederland woonde... ja, je moest de voorstand lezen. Want ja, in de ochtend. Want ja. um, dus ik denk dat heel veel mensen... het uh, als een verademing zullen zien... dat ze nu kunnen kiezen. En uh, het, het leuke is dan ook... dat de strijd moet... Kijk, het is natuurlijk een harde concurrentie. Krantenfakken zijn een hele harde concurrentie. En... Nergens beter dan op de pagina's kan die strijd worden uitgevochten. He, dus de, de, ik bedoel, de, de redactie moet het laten zien. En dan, nou ja, dan, dan staan ze, kijk, nu hoor je vaak van ja, het is moeilijk... want we zitten in de middag en dit en dat. En het is ook een moeilijke positie voor een krant om in de middag te zitten. Maar als ze ook in de ochtend zitten, nou, dan, dan moeten we het gewoon laten zien. Dat is, is ook een je... enorme uitdaging voor de, voor de redactie. Nou, dan uh, wens ik jou heel veel succes met uh, de ochtendeditie van de NRC. Ik wil je nog buitengewoon bedanken voor deze schitterende CD. Ja, leuk ik, uh, ja. ik geniet er echt van. Ja, ja ik, uh, ik ben blij. Ja. Uh, Dirk Zouwer, ik wens je ook een goede vlucht morgenochtend uh, terug naar Moskou. Doe de hartelijke groeten aan uh, Poetin en uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. En hierna is uh, Lust aan de beurt met uh, Zaraida over liefde en lust en wat al niet meer. Kijk. Tot volgende week.